Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Cafés en restaurants gaan zich waarschijnlijk niet aan de sluitingstijd houden. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland. Die denkt dat veel horecazaken niet om 7 uur al dicht zullen gaan. Die sluitingstijd is een van de maatregelen die het kabinet gaat aankondigen vanavond. Horeca-ondernemers zijn woest, de grens is bereikt, zegt de brancheorganisatie. Bij de KNVB zijn ze niet blij. Er mag straks geen publiek meer zijn bij sportwedstrijden. Volgens de Voetbalbond vinden er in de stadions maar weinig besmettingen plaats. En kijkt het kabinet daar niet naar. Een jongerenwerker in Maastricht zit vast. Er wordt ervan verdacht dat die kwetsbare jongeren aanzetten om met elkaar te vechten. Vertelt deze verslaggever van de Regionale Omroep L1. Dat zijn hè, kwetsbare jongeren, jongeren die echt wel ook wat nodige mee, mee hebben gemaakt in hun leven. En hij heeft dat allemaal ook uh, gefilmd. En hij heeft die jongens voorgehouden. van een, Uiteindelijk komt er een grote filmproductie. En daar doen jullie dit allemaal voor. Maar het geweld was niet gespeeld. Er werden echt rake klappen aan elkaar uitgedeeld. Google heeft een storing waar je vooral last van hebt als je dingen voor je werk gebruikt... ...zoals Google Meet en Google Calendar en ook zakelijke Gmail-accounts zijn moeilijk te bereiken. Google weet nog niet hoe lang het duurt voor de boel is gefixt. En Delft probeerde de afgelopen jaren hard om verkamering te voorkomen. Beleggers kopen dan huizen op, zetten een paar extra muurtjes en verhuren het als studentenkamers... Daar maakte Delft regels tegen, maar die werken niet goed. Want beleggers verbouwen de boel niet, nu niet tot kamers, maar maken er studio's of appartementen van. Dat mag namelijk wel. En dus veranderen allerlei buurten alsnog. Ik denk dat daar misschien nog twee normale huizen tussen zitten, als er nog twee tussen zitten. En uh, waar wij vooral ook heel veel bezig zijn geweest, is dit stukje waar ik woon en dan naar rechts... Daar is eigenlijk helemaal geen familie meer zichtbaar. En daarom heeft Delft de regels nu opnieuw aangepast. De gesplitste huizen mogen niet kleiner zijn dan 40 vierkante meter. Heb ik het weer nog? Nu schijnt de zon nog af en toe. Later vanmiddag komt de regen aan. Dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt ietsje warmer. 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 zijn we de middag. <laughs> uh, Pim zit weer achter de knoppen. En uh, ik ben Marja Kop. En Pim is jarig geweest van de week. Ja, dankjewel. Het is dank een feest. Hip, hip, hip, hip. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Ja. In de glorie. ja hip, hip, En hoeveel keer moeten we dit herhalen? 68. 68. Ja. Gaan we niet doen. Nee? We nee. hebben twee uur de tijd. Dat moet lukken. Ja, ja, oké. Okay. Ik zal nog wel een paar keer hip, hip, hoera roepen. Het is misschien wel een, een, een, ja, iets voor in het kennisboek of Records. Huh? Wat? Hoeveel keer hip, uh, hip, hoera roepen op de radio? Ja. Misschien moeten we daar iets voor organiseren, ja. Moet lukken. Moet lukken. Dus, uh, u kan inbellen om hip hip tegen... Oh ja. Te ja, of te zingen, mag ook, ja. Of te zingen. Ik ben dus, heel gevoelig uh. voor uh, zangtalenten, ja. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik oh, ben oh. sowieso al door naar de volgende ronde. Ja? Ja. Dus wel, oh, ja, ik kom het binnen. Ja. Dus complimenten. Dus, uh, nou, vanavond weer een uh, persconferentie van... Uh, ja. Rutte en de Jong... Maar wat je ja, laat veel, zien is ook weer een beetje eng. Zes ja. die AstraZeneca-prik hebben gekregen, minste antistoffen. Ja. Oh, ja. ja. hm. Gevaccineerde mensen tussen 61 en 65 jaar hebben een stuk minder antistoffen tegen het coronavirus dan gevaccineerde mensen in andere leeftijdsgroepen. Oh, daar zit ik goed. Ik ben er net boven. <lacht> nee, want je hebt ook AstraZeneca gehad. Schat. Ja, maar 61 <lacht> tot 65 jaar. Ja, ja, ja. Dat zei arts-microbioloog micro, uh, bij Bloedplank Sanquin Hans Saier dinsdagavond bij OP1. Volgens Saier is, uh, is dat precies de groep die via de huisartsenarts naar Seneca vaccin hebben gekregen. Het lijkt dat dat vaccin een minder goede, hoge antistoffen heeft dan het mRNA-vaccin uh, volgens Saier. Sanquin Quinn onderzocht de hoeveelheid antistoffen bij ongeveer 1400 gevaccineerde bloeddonoren. Uit, daaruit bleek onder meer hoe, ho, hoe, hoog, hoe langer geleden iemand gevaccineerd is, hoe lager de antistoffen zijn. De jongste bloeddonors tussen de 18 tot 25 jaar hebben volgens arts microbioloog gemiddeld bijna 8 keer meer antistoffen in hun bloed dan de mensen uit de groep van 61 tot 65 ook een groep ouderen tussen 71 en 75 jaar... heeft gemiddeld twee keer zoveel uh, antistof in het bloed. Terwijl deze groep eerder gevaccineerd is dan de 61 tot 65 jarigen. Maar ja, wat moet ik nou met dit, dit, dit nieuws? Wat moet ik daarmee aan? Uh, een boosterprik vragen. Ja. Ik ben voor de griepprik geweest, dus ik heb het gevraagd... aan ja? degene die daar stonden. Ja, ze gaan, ze gaan vaccineren, dan krijgen wij ook weer een... Uh, ja, beginnen ze vanaf Maar ze 80 beginnen of zo. weer van hoog naar laag. Dus daar ja, lopen we, we maar moeten wel wat iemand, meer uitkijken. Ik hoorde ook iemand zeggen: weer een prik. Wat is het einde? Waar is het einde? Ik denk dat ja, je de er super... jaarlijks eentje gaat krijgen. Het legt ja. me net aan hoe goed die boosterprik gaat werken. Ja, en dan ga je jaarlijks ook, ja, een dit, oproep krijgen, net zoals de prik Dit valt ook weer tegen, dus ja. ja. Dit valt tegen, ja. Maar ja, moet me nou zorgen gaan maken? Moet ik thuis blijven? Hè? Uh, wat willen ze bereiken? Wat, ja, wat moet ik met het nieuws? Ja, je kan daar even helemaal niks mee. Nee, dus ja. ja. Dus. Ik kan volgens mij twintig andere artikelen aanhalen die het tegengestelde zeggen. We gaan eens kijken. Ik ga, ik ga googlen. Ik ga kijken of ik een tegenhanger van dit bericht kan vinden. Doen we. Dan ga ik muziek draaien. We zijn vandaag bij de G aanbeland. Onder andere van Gary Moore.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 Ik ben uh, op zoek geweest uh, naar uh, de verschillen tussen AstraZeneca. Waarom die eventueel wat minder zou werken. Maar ik heb het niet kunnen vinden. Ah, okay. Het spijt mij. Wel dat Moderna als beste uh, uit ja. de bus komt. Maar laten we ook even melden dat we bezoekers hebben. Ja, we hebben bezoekers. <lacht> het bestuur. <lacht> het bestuur of Max? Eén, Eén lid van het bestuur en Kort uh, Draaier. <lacht> Hallo. Hallo? Hallo! Jij was met de televisie bezig en... Uh, nou, zeg maar wat, ja. ja. Ja, ik was met de televisie bezig. Ik heb een uh, proefje momenteel draaien. Dat de uh, commissievergadering van 9 uh, november die bewerkt. En die wordt nu uitgezonden op het tv-kanaal. Ah, mooi. Kijken hoe het overkomt. En ja. hoeveel werk het was om het te doen. En wanneer worden die uitgezonden? Nou, nu. Nu? Op dit moment? Ja. ja. Nou. nou, mooi. In één grote loop of... Uh... Nee, ik moet ze in stukjes hakken van een uur. Oh, oké, okay, op die manier. Dat, oh, was dat is echt een hoorde. probleempje, maar dat heb ja. ik gedaan. 3,5 <laughs> uur hoorde ik hè, dat je bezig bent ja. geweest. Ja, ja. ja. ja. Maar ja, ja... Voornamelijk wachttijd, want dan moet hij dus dingen gaan, gaan renderen. Oh, natuurlijk, ja. Dus ja, ja, ja. Maar dat doe je aan het eind natuurlijk, toch? Je zet alles klaar, je edit en dan... geef je. Nou ja, ik, ik, ik laat het in uh, in een programma om video te bewerken. Daarna moet ik natuurlijk het, uh, het breekpunt opzoeken. Hè. Dat is uh, Klopt, ja. Uh, ja. 59 minuten, 45 seconden. Want anders kan het niet. En dan moet ik de rest moet ik dan weghalen. Ja. Maar ja, dan zit je soms midden in een, uh, in een zin van iemand. <laughs> dus ja, dan, dan moet je een moet je stukje daarna moet je ja. iets eerder be laten beginnen. Want Klopt, uh, ja. Ja. Ja, in die overgang van het ene en naar het andere uur... Dat is dus vijf... je knipt niet in die uitzendingen. Hier. Bijvoorbeeld die raadsvergadering mag je natuurlijk ook niet knippen. Natuurlijk. Nee. Nee, nee, dan kun je... Ja, ja, dat dat kan, kan ik wel of? doen en dan kan ja? ik ook mensen dingen laten zeggen die ze niet gezegd hebben. Oh, heel leuk. Dat is wel heel leuk. Dat is je die je kan jij gedraaien dan? Iemand die dan, dan ja zegt, die zegt dan ineens nee. Je <laughs> ziet die mond wel bewegen, maar ja. Oh. Ja. En maar dat heb ik het... niet gedaan hoor. Nee. Ah. Of moet er een prijs van gemaakt om te kijken wanneer het wel gebeurd is? Hè? Dat ja, je, je, je kunt het, het vergelijken, want de uitzending staat ook op de website van de gemeentesantwoord. Oh, ja. ook dat. En waarom doe dus, jij dat dan nog eens extra? Nou ja, de, de wens was van de gemeente of wij uh, in de toekomst misschien uh, de raadsvergaderingen uh, en ook de commissievergaderingen uh, live konden uitzenden. Nou, dat kan op dit moment niet. Nee. Dus uh, ik probeer toch een beetje tegemoet te komen aan het verzoek van, uh, dat we toch ja, iets van de politiek eigenlijk. op het tv-kanaal brengen. Ja. Ah. ja, dat is een van onze doelen. Hè hey, Rob? Ja, ja absoluut. <laughs> absoluut. Helemaal mee eens. <laughs> nou ja, ik vind het wel heel goed. Ja, absoluut. Dus, ja, het is, het is ook heel leuk om te doen. Want uh, als ik dit dan uh, gedaan heb en ik ga vervolgens uh, boodschappen doen... dan uh, is er altijd wel één of twee mensen die mij erover aanspreken. <laughs> ja, positief, toch? Ik heb een stukje gezien. Ja. Een stukje dat was drieënhalf een uur. Ja, ik heb niet alles gekeken. Maar. Dat zullen niet veel ja. mensen zijn. Denk nee, maar wat bijvoorbeeld uh, interessant is... is uh, de raadsvergaderingen waarin beslissingen worden genomen. Dat je dan daar een onderwerp van neemt Actueel is en alleen dat onderwerp dan in, bijvoorbeeld uh, opneemt in de, in de filmpjes. Die dan, uh, ja, dat is waar. Ja, ja. Die ja. dagelijks proberen in te programmeren. Maar dat is allemaal handwerk. Ja, ja. ja we zoeken nog steeds mensen die dat uh, kunnen aanleveren. Okay. Die dat en dit ook willen doen, want ja misschien ook een beetje ondersteuning nodig. Ja, ook dat. Ja, je moet een beetje handen met de computer en uh, een beetje kunnen editen. Ja. Je hoeft niet uh, dingen in te spreken of zo, maar uh, ja, als dan bijvoorbeeld uh, Sinterklaas aankomt. Oh, natuurlijk. Ja. Ja. op dit moment natuurlijk wel intochten en zo... uit het ja. verleden, maar het uh, is natuurlijk leuk... als je dat uh, van dit ja. jaar ook hebt. Ja, aan de je... zondag komt hij weer, hè? Oh. De goede man. In Arnhem, toch? Nee, hier in Am Zandvoort. Hier in Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort ook. Die. Oh, dan zaterdag in Arnhem of zo, ja. ja. Maar, nou, maar gaan hij... wij ook zelf filmen dan, als uh, ZFM-televisie? Ja, dat, dat, dat, vroeger deden we dat wel. Hadden we uh, Roel die dat dan deed. En uh, Roel Bos, ik heb ook heel veel uh, gefilmd. Alleen, uh, ja... Het laatste jaar is niet zo heel veel gefilmd vanwege de coronatoestanden. En ik hoop weer dat het een beetje terugkomt. Oh, ja. ja. een uh, belangrijke tak van radio, uh, of ZFM. Nou ja, het is onderdeel. Het is, uh, is het onderdeel, ja? We heten officieel de Zandvoortse Omroeporganisatie, de ZOO, dus de stichting. Ja. En uh, CFM is daar een onderdeel van, dat is de radio. En we hebben toen op een gegeven moment ook uh, kabel-tv gekregen. Ja, klopt. Ja. En dan kunnen we ook uh, levende, levende beelden op vertonen. Oké, okay, ja. Nou, dat, dat moet dan ook gebeuren. Ja, daar heb ja. je een hoop vrijwilligers voor nodig, ja. Ja, dan ja. heb je dus uh, minimaal uh, een team van tien man nodig. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Want ja, niet iedereen ja. kan altijd. Sommige nee. mensen moeten ook werken. Ik heb dan het geluk dat ik om de zoveel weken, zoveel weken weer vrij ben. Ja. ja. Maar als ik dan uh, ergens weer uh, op een boot zit... Ja, dan ben je niet beschikbaar. Nu. Dan ben ik klopt. niet beschikbaar. <laughs> dat gaat gewoon door hier natuurlijk. <laughs> En ik kan dat nou gelukkig wel een hoop doen op afstand. Want je kunt het tegenwoordig ja, remote bij allemaal daar. bij. Dankzij ja. onze technische dienst die dat allemaal geregeld hebben. Maar ik uh, ja, moet dan wel zeggen dat okay. de content moet dan wel gemaakt worden. Ja. Dus okay. mensen die zich willen aanmelden en handig zijn met... Ja, uh, nou, die weten ons wel te vinden. Die weten Core ook te vinden, denk ik. Ja. <laughs> die, uh, <laughs> Goed, het maar het is een muziekprogramma. <laughs> <laughs> dus we gaan weer muziek draaien. Oh Ja. <laughs> Uh, we zijn nog steeds bij de C. Nee, bij de G. Nog hey. We krijgen Genesis met Icon Dance. God Smiling Ja, ja, daar zijn we weer. Oké, okay, dankjewel. Dank leuk dat Dag, jullie langs ja. kwamen. Ja. Hoi, hoi. Dag. Nou, Dat was het bestuur. En, het bestuur, ja. Ja. ja. Nou, voor de rest... Uh, wat heb Ik Ik, ik heb een, een, een item gemaakt over um, spreekwoorden en gezegdes. Maar dat doen we straks de tweede uur wel eventjes. Ja, dan. ja want ik heb tussendoor nog wel een leuk bericht... uit onze uh, Zandvoortse krant natuurlijk... Uh, ik vind dat het pluspunt er erg goed bezig is. Ja. En ik lees nou dat er... Uh, luisteren en genieten van muziek. Haal samen met een groepje muziekliefhebbers herinneringen op... aan de hand van een wekelijks thema. Klinkt het jou als muziek in de oren? Sluit dan gezellig aan. Gratis inloop. En dat is elke vrijdag van 1 tot 3. In de zaal boven in de blauwe tram. Oké. Okay. Dus ik denk dat ik er zo even langs ga... en even kijken hoe dat gaat. Ja, want, uh, ja. Ik vind het leuk om over muziek te praten en natuurlijk over bepaalde dat thema's. Dus ja. pas op, ik kom eraan. <laughs> Hij is onderweg. Hij is onderweg, nee, over een anderhalf uur natuurlijk. Okay. Hè? Ja. In uh, de gemeente Bloemendaal is ook van de week... Uh, we hebben hier uh, net uh, de raadsvergaderingen van Zandvoort zitten kijken. Maar dat is in Bloemendaal ook geweest. En natuurlijk, een uh, beetje mijn uh, paradepaardje is die... Uh, Natte natuur, uh, wat, uh, wat de provincie van plan is in, tussen Zandpoort en uh, Vogelsang. En de vertallige uh, uh, gemeenteraad van Bloemendaal is tegen. Oh, dat is dus, mooi. Uh, de wet, ik, ik lees even een stukje voor. Ja. Natte natuurgemeente Bloemendaal, pal achter en boeren. Wethouder Henk Wijkhuizen van D66 moet zich proactief gaan opstellen in de discussie... Over de vernatting van de natuur ten koste van weidelanden. Deze opdracht kreeg wethouder mee van het voltallige gemeenteraad van Bloemendaal. Noord-Holland werkt aan een natuurnetwerk in Nederland. In Zuid-Kermeland moet zo'n 258 hectare nieuwe natuur bijkomen in de Binnenduinrand, van Vogelsang tot Zandpoort. Het Rijk eist van de provincie meer hectares natte natuur. En uh, ...te maken om, voor de biodiversiteit. Al dus uh, Arthur Meitnanaar. Uh, Bloemendaal, de provincie, wil een duinrand van Zandpoort Noord... ...tot vogelsang, graslanden, natter maken. Dat gaat ten koste van boeren en paardenhouwerijen... ...die in nat grasland hun bedrijf niet kunnen uitoefenen. De gemoederen lopen hier hoog over op... ...en de Bloemendaalse gemeenteraad is solidair met de tegenstanders van dit plant, plan... De agrarische grond in Bloemendaal mag niet worden onteigend ten behoeve van natte natuur. Twee moties zijn donderdagavond aangenomen om duidelijk te maken dat de raadsleden het unieke landschap in de Binnenduinrand intact willen laten en mogelijke onteigening van paardenhouderijen afwijzen. De motie van VVD en deze CDA uh, roept ook op om te kijken naar alternatieven voor natte natuurgebieden. Bijvoorbeeld het Park 21 in de Halemermeer. Het college moet zich sterk maken om deze boodschap helder... over, uh, over het voetlicht te brengen bij de provinciebesturen. Wethouder Wijkhuizen zei eerst, uh, zei eerst dat hij nog niet tot actie over kon gaan... omdat het nog geen vast lijn plan ligt. De samenvatting, de, samen, de vernatting van de natuur is volgens Wijkhuizen al een jarenlang bestaand idee dat nu versneld moet worden. CDA uh, André Brugge kan niet over uit dat de wethouder zo afwachtend is. De tranen springen mij van verdriet in de ogen. Waarom stelt het college zich niet wat actiever op? Wijkhuizen wordt door de hele raad gemaand om zich nu al mee, mee te gaan bemoeien en niet eerst de volgende plannen af te wachten. Volgens Rob Sleeuwen van zelfstandig Bloemendaal... is het bizar als wijkhuizen stelt dat de plannen nog niet concreet zijn. Sleeuwen landeigenaren is al verteld dat hun grond zullen worden onteigend... om ze drassiger te maken. Dat is een medegedeeld in een Zoom-meeting door mensen van provincie. Maar Lies Roos van Hart voor Bloemendaal daarover... Ik zie een wethouder in die tegenstribbelt, ik begrijp het niet. Wijkenhuizen weet dat het plan van de provincie... veel onrust veroorzaakt in Bloemendaal en Velsen... en belooft de motie te zullen uitvoeren. Hij voegde daaraan toe dat gedeputeerde Ernst Rommel... heeft erkend dat de communicatie over het plan ongelukkig is geweest. De discussie was in een gemeenteraad... die eigenlijk was gewijd aan de begroting... Het onderwerp van de vernatting van de graslanden brengt in Bloemendaal zoveel emoties teweeg dat er expres tijd voor is vrijgemaakt. Dus nou, ja, dat, is mooi. dat is mooi. Hopen dat, is dat het ja. wat, uh, wat keer wat oplevert. Ja, ja, ja, ja. Want wat is nu de status, de provincie uh, gaat doen? Ze zijn er ja. nog mee bezig en ze zullen de communicatie beter gaan maken. Dat is oh, okay. een beetje wat uit die provincie uh, ja, Maar verhalen. is er al een globale planning? Nee, volgens nee? mij zijn ze. Ze Weet willen gewoon, gewoon hun zin nee. doordrammen. En ze gaan, ja... Ah, met hoe ze dat bang. precies ja. gaan, nee? gaan doen, weten we nog niet. oké okay. Ze hebben gewoon... Op ja. een gegeven moment is er een Zoom-meeting geweest... waarin dus de eigenaren, de grondeigenaren... Ja, dat, het zei, ja het echt wat een voorlas, ja. Ja. ja. Dus vinger aan de pols houden. Ja, ja. daar doen we, nee, doen we. heel ja. druk. Uh, ja, muziek? Druk voor. Ja. Zoals gezegd, we zijn bij de G. Nu even twee anderen achter elkaar. Eerst Gene Pitney met Something Got a Hole of My Heart. En dan Gary Newman. Leuke tegenstellingen. Daar ja. komen ze. Ik had de spreekwoorden nog. Ja, de spreekwoorden ga je twee tweede uur doen, zei je net. Ga ik het tweede uur doen, ja. ja. Uh, zondag komt trouwens uh, onze Goedheiligman uh, binnen. En rond 11 uur ter hoogte van het Badhuisplein. Dus mogen de kindertjes weer daar naartoe komen. Als er geen rare beslissingen vanavond komen. Hè? Met, uh... Ja, dat zal wel niet mogen. Nou, weet ik niet. Wel, uh, carnaval mag ook doorgaan, toch? Ja, maar het zal. gauw dicht bij elkaar staan. En al die soort, ja. ja. Het is toch een kinderen? Ja. ja, een hoop ouderen staan erbij natuurlijk. Ja. Ik ook. Die pepernoot opvangen. Ga je pepernoot opvangen? Tuurlijk. Ik kan me nog ja. herinneren we wel eens wel. Uh, uh, fruit hebben ze ook wel eens gegeven in zakjes of zo. En zakjes snoep hebben ze ook wel eens gegeven en zo, ja. ja. En mandarijntjes en zo, dat ook wel, ja. Maar die komt dus zaterdag in ja. Arnhem en dan zondag hier. Ja, zondag komt hij hier. Sinterklaas heeft besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten... en komt komende zondag gewoon aan op het Zandvoortse strand. De vrijwilligers van de KNRM zullen hem rond 11 uur... ter hoogte van het badhuisplein aan land zetten. Vol vervolgens zal de Sint zich met zijn gevolg... door de kerkstraat naar het raadhuisplein begeven. Daar zal hij traditiegetrouw worden opgewacht... en verwelkomd worden door de burgemeester... In voorgaande jaren vertrok hij vervolgens met zijn Pieter naar de Sporthal in Nieuw-Noord... waar hij het middelpunt was van een groot kinderfeest. Dit jaar wordt dat feest in het centrum geplaatst. In de buitenlucht. Tot circa vier uur worden allerlei kinderactiviteiten georganiseerd... zoals pietendik disco, zaklopen, chocoladeletters inpakken... pepernoten schoelen, pietermutsen maken en vanzelfsprekend een persoonlijk bezoek brengen aan Sinterklaas. Oh, leuk. Ja. ja. Goh, dat is leuk, ja. Leuk initiatief. Ja. En dan ga ik weer met mijn uh, witte paard door, het, uh, door de AWD lopen. dat is altijd... Ik had natuurlijk hiervoor ook een witte paard. Ja. Ah, party Sinterklaas! <laughs> nou is te leuk. En ik ben dan de Piet die, uh, die het, uh, die inrijdt uh, ja. inrijdt om s'avonds over de... Oh, die weer inrijdt Ja. Dat hij goed getraind is dat hij s'avonds weer oh, de dag komt. kan. Oh, dat je dan ook. Oh, wat leuk. Ja. ja. Dus ik ben de trainerspiet van... Uh, dus de trainerspiet van, van uh, Amerika. de de ja. Van de witte schimmel. Van de hè? witte schimmel, ja. Dat is een pleonasme, hè? Zoiets, ja. <laughs> de dus, schimmel is altijd wit. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus we, we zijn vernieuwd wat vanavond uh, wordt uh, ja, zeker. afgesproken. Ja. Er zijn natuurlijk alweer wat dingetjes uitgelekt. Ja, ja. Ja, maar daar je... is heel veel protest tegen, merk ik, op dit moment. Maar alleen van de horeca, toch? Van de horeca en van, de, uh, ja, van, de, van de voetballen natuurlijk, want die willen met z'n allen in de stadion, stadion. Niet. Dat is ook ook buiten, gestoet, hè? zitten. Ja. Dat wel. Of dus. dat niet, maar zit de Sinterklaas wel. Ja. ja. Het demissionair kabinet... Dit meldt het NOS, hè? Het demissionair ja. kabinet kondigt vanavond... een gedeeltelijke lockdown aan... die drie weken duurt, melden bronnen van de NOS. Een van de maatregelen is de horeca... en niet-essentiële winkels... om zeven uur dicht moeten. Ook geldt het advies om thuis... maximaal vier bezoekers uit te nodigen... en echt zoveel mogelijk thuis te werken. De maatregelen gaan zaterdag om zeven uur in. Oh, dus het is een advies? Oh. Ja. Ja. Ja, we, ja wat... Ja, ja, staat. ja het is, het staat het is dat staat dat het ja. advies is. Ja. <laughs> oh, dan kan oh. het doorgaan, ja. ja. <laughs> ja. Advies hoef je je niet aan te houden. Nee, toch? <laughs> ja. ja, ja, ja okay. nee. Met een lockwall van drie weken... zou het uh, demissionaire kabinet verder gaan... dan de twee weken die het Outbreak Management Team had geadviseerd. Maar op andere punten gaat het kabinet minder ver. Zoals biscopen en theaters waarschijnlijk open... in tegenstelling tot wat het OMT had aangeraden. Het kabinet denkt nog na over horeca en biscopen en theaters. Weet je, dit, volgens mij gaat dit niet werken. Weet je waarom niet? Je hebt net een heel groot carnavalsfeest in uh, Brabant gehad. Ja, die ja. mensen die komen over twee weken... gaan die een beroep doen op de ziekenhuizen. De besmette mensen. Hè? Okay. Daar zijn ongetwijfeld mensen besmet. Dus met die drie weken, dan is er net weer een piek. <laughs> ja, ja. Dus moet het weer verlengd worden. Ja, ik vind het een beetje hopeloos worden. Ja, uh, ja. ja, het is een rare tijd, ja. Ja. Goed dat we nog mooie muziek hebben, hè? Gelukkig wel. Ja, nou, we gaan een tijdje terug in de tijd. We gaan nu Gene Vincent, ook met de G. Gene Vincent met Bebop Aluba. Komt niet. Well, Bibaba, she's blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, my blue, We blue, blue, blue, blue, She's the queen of all the team She's the woman that I know She's the woman that loves me so say baby, ba she's my baby she's my Baby, ba I don't mean my baby be my baby baby, my baby, my baby, baby She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that gives them all. be Baba ba she's my baby. be Baba ba I don't make my birth. Be-ba-ba-loona, she's my baby, my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Ja, we eindigen dit uur, want het is alweer bijna tijd voor uh, nieuws en reclame. Met nog een nummer van Gene Vincent met uh, Ain't She Sweet. Natuurlijk bekend van de Beatles. Een van de ja. eerste die ze gespeeld ja. hebben, ja. ja. En daarna gaan we dus uh, spreekwoorden doen. Ja, daarna gaan we spreekwoorden doen en uh, de petitie over uh, Ibrahim. Ibrahim, ah, oké. Okay. Dat iedereen zich uh, ja, ook een handtekening kan zetten, ja. ja. Nou ben benieuwd. Uh, Oké, okay, tot na nou het nieuws. Dus hier Jean Vincent met Ain't She Sweet. Nee, check, check ain't oh, she sweet.